van 10 uur. Freddy van worden datingprogramma's op radio en televisie verboden. De regering wilde dat al een tijdje. Vorige maand zei de vicepremier dat datingprogramma's niet overeenkomen met de Turkse familietradities. De Turkse regering kan maatregelen per decreet afkondigen onder de noodtoestand. Die werd afgelopen zomer uitgeroepen na de mislukte koepoging. Sindsdien zijn meer dan 100.000 ambtenaren, wetenschappers en militairen ontslagen of vastgezet. Het vermiste Amerikaanse meisje Maggie Lee is in Zwolle gevonden, in goede gezondheid. De politie vond daarna een tip. Het is niet bekend of ze alleen was. Ze wordt nu naar Den Haag gebracht, daar is haar moeder, die hier naartoe is gekomen om haar te zoeken. Het meisje nam op 1 april een vliegtuig uit Amerika naar Nederland en was sindsdien niet meer gezien. De openbare aanklager in El Salvador stelt een onderzoek in... naar de dood van verschillende dieren in de Nationale Dierentuin... in de hoofdstad San Salvador. Achterin volgens een nijlpaard, een zebra, een puma... en een jong aapje stierven onder verdachte omstandigheden. Onderzocht wordt of de dieren zijn verwaarloosd, meldt de BBC. Vooral de dood van het nijlpaard veroorzaakte ophef. De verzorgers zeiden eerst dat het beest met een scherp voorwerp... was gestoken door onbekenden. Maar uit onderzoek bleek dat het nijlpaard was overleden... aan de gevolgen van slechte verzorging. En Sven Kramer heeft vanmiddag zijn sleutelbeen gebroken. Hij kwam ten val in de slotfase van een wielerkoers in Drenthe. Vanavond werd hij geopereerd. Kramer deed mee aan de wielerkoers ter voorbereiding op het Olympisch schaatsseizoen. Vijf kilometer voor de finish ging hij onderuit. De Olympische winterspelen zijn in februari in Zuid-Korea. Het weer, vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het blijft droog en de minima liggen vannacht in het binnenland iets boven het vriespunt. Aan zee wordt het een graad of vier. Morgen vrij zonnig, maximaal van 16 tot 19 graden en wel veel wind. Mogelijk valt in Zeeland in de avond een bui. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met new the nightwalk. Fasten your seatbelts. seat. Hold seat on. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes. I'm a planner. In 3, 3, 2, 2, 1, 1, Welcome to Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes, hosted by DJ Malzo. <laughs> Hosted by DJ Malzo. yang now sorry that great and good men have put into Jane now, Bij DJ Melzo. Tot zover het ritme van ZFN Via de kabel op 104.5.